Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Gas is weer duurder geworden. Vorige week ging de belangrijkste pijpleiding tussen Rusland en Europa dicht voor onderhoud... In het weekend zou die weer open gaan, maar toen zei Rusland dat er een lek in de leiding zat. De leiding is nog steeds dicht en daardoor was de gasprijs vanochtend een stuk hoger, zegt economieverslaggever André Meinema. Volgens de Europese leiders is het allemaal pesterijen van de Russen. Er markeert aan die hele gaspijpleiding eigenlijk helemaal niks. De deur gaat helemaal dicht. Ook, er kwam al niet veel gas meer uit. Uh, het was maar 20% van de capaciteit. Nou, en dan krijgen we dit soort uh, enorme sprongen in de prijs. Landen in Europa zijn nu druk met het kopen van gas uit andere landen om de voorraad aan te vullen. Dat moet voorkomen dat we in de winter ...in de kou zitten. Als je dacht dat het leven hier snel duurder werd... ...dan ben je nog niet in Indonesië geweest tanken, is daar in één klap tot wel 40% duurder geworden. Mensen pikken dat niet, ze gaan de straat op. En correspondent Mustafa Margadi staat ertussen. Jongeren Voornamelijk jongeren hebben zich verzameld uh, vlakbij het uh, Vrijheidsplein. woedend over de onlangs verhoogde benzine- en dieselprijzen. We hebben het al zo moeilijk tijdens de pandemie, zegt deze jonge uh, student. Dan moet je niet de prijzen nog eens omhoog gaan gooien van de dingen die ze het hardst nodig hebben. Bij een verkeersongeluk in Hoorn zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Een motorrijder zou daar volgens hun ooggetuige meerdere auto's hebben ingehaald. Waarna die op een andere auto botste. Er is nog niets bekend over de identiteit van de slachtoffers. De weg is voorlopig dicht vanwege het politieonderzoek. En de technisch directeur van Feyenoord stopt definitief bij de club. Frank Arnezen was al sinds juni niet meer aan het werk omdat hij na een operatie aan zijn knie een infectie had opgelopen. Hij is nog steeds aan het sukkelen met zijn gezondheid en dus hebben ze besloten om uit elkaar te gaan. Trainer Arne Slot en bestuurders binnen Feyenoord moeten eraan bepalen welke spelers de club koopt en verkoopt. Het weer, flink wat zon, best warm ook. 27 graden langs de kust en 31 in Brabant en Limburg. Vanavond vooral in het zuiden wel wat onweersbuien. Morgen opnieuw wat zon, ook wat wolken en 25 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arner Broekhuis van de ANWB. Een file op de A1 richting Amersfoort bij Bladikum, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En dat was Madonna met Who's That Girl? Ook weer een nummer 1-hit van Madonna uit 1987. Ja, want dat was het jaar waarin ze eigenlijk uh, zeg maar doorbrak als het ja. ware. En dan ja, meteen precies. drie nummer 1-hits uh, in dat jaar. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja, en waarom 1987? Nou, vanwege natuurlijk de uh, 35-jaar homo-monument. Precies. Toch? En daar gaan we over praten met Als het goed is aan de telefoon, Joost Veldman. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Dag Joost. Goedemiddag. Hartstikke fijn dat je aan de telefoon kunt komen. Um, Joost, uh, we gaan het hebben over 35 jaar homo monument, Maar eerst starten ja. wij eigenlijk altijd met de eerste vraag. Wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven? En op welke wijze ben je gerelateerd aan de regenboogcommunity? Nou, mijn naam is beetje middels Joost Veldman. Ik ben in het dagelijks leven ondernemer en uh, ja, gelie gelieerd aan de regenboogcommunity. Ik ben Homo, dat helpt al, hè? Ja, dat scheelt. En ik organiseer altijd samen met een groep vrienden. Een van de boten tijdens het Canapgrade, de Weer Family Boat. Ik ben bestuurslid van een van de twee LABTIQ plus in de stad Upstream. En vanavond ben ik een van de organisatoren van 35 jaar Homo in Nederland. Ah, joh, dat is inderdaad een flinke lijst. En uh, ja, het is vandaag inderdaad exact 35 jaar geleden, 5 september dat het ja. monument werd onthuld. Um, ja. Kun je uh, ons meenemen naar uh, 1987? Hoe is dat monument eigenlijk uh, ontstaan? Want dat is niet in 1987 ja. gelijk... Begonnen. Nee, de, de ideeën van een homo-monument zijn al veel ouder. Maar Bob van Schijndel die had aan de vooravond van de doodherdenking in 1987 het idee dat er eigenlijk ook iets moest zijn voor homo's. Er was in die tijd wel iets voor Zigeuners en natuurlijk iets voor de Joden. En op dat ogenblik was ook nog het idee dat er best wel de homo's vervolgd waren, ook in Nederland. En dat idee sloeg aan en binnen een paar maanden was er een, er heeft hij een briefje geschreven aan de gemeenteraad. En die vonden dat een goed idee. Het idee sloeg aan en zo kwam van het een het ander. En honderd uh, maanden later stond het monument er. Kijk, nou dat is inderdaad een flink tempo gegaan. En hoe, hoe, hoe is het uh, zeg maar, uh, ja, uh, ontworpen? De, de, waar kwamen de ideeën vandaan? De financiën? De... Fi, nou, Laten we bij de financiën beginnen. Het moest gefinancierd worden door de gemeenschap in eerste instantie. Dat was wat lastig. Uh, dus uiteindelijk heeft de overheid bijgedragen. Het was een hele andere tijd dan die we nu hebben. Hè? De eet 4 de hoogtijd. De dagen. Dus er gingen gewoon veel mensen dood. Ja. Er was geen arme huwelijk. Er waren geen gelijke pensioenrechten. Dus je moet je, je moet je wel een beetje in die tijd verplaatsen. Wil je snappen waarom dat monument uiteindelijk zo'n succes werd. Er werden inzamelingsacties gehouden. Waaronder een concert in het concertgebouw. Ik sprak toevallig vorige week zondag een van mijn vrienden. Die daar zelf mee gezongen had. Die was inmiddels, liep in de 70. En die zei ook het was heel bijzonder wat we aan het doen waren. Ja. Dus dat was, dat, was, dat was heel mooi. Ja, want... um, het ont, het, het ont, het ontwerp van het Hamel Monument bestaat uit één grote driehoek, die is opgedeeld in drie driehoeken. En die driehoeken die staan, die kleinere driehoeken, die staan voor het verleden, het heden en de toekomst. Mm -hmm. um, het verleden wat we natuurlijk herdenken. Het heden waarin we waakzaam moeten zijn. En de toekomst waarin we ervoor moeten zorgen dat onder andere in de 70 landen waarin op dit ogenblik homoseksualiteit in welke vorm dan ook nog strafbaar is, uh, tot en met de doodstraf aan toe. Dus ja, het is een heel, een heel breed monument en een van de meest levende monumenten in de stad. De, er liggen altijd bloemen en kaarsen, Er zitten mensen op de trap. En dat is ook een van de weinige plekken waar je dicht bij het water kunt komen in de stad. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja, ja zeker. Ja, je ziet eigenlijk altijd mensen inderdaad bij het water zitten. En uh, nou in herdenking of uh, in mijmering. Of uh, met elkaar lachen en feesten en vieren. Want daar is het monument ook daadwerkelijk voor bedoeld. Hè? Om uh, ja. te herdenken, te vieren, te feesten en te mijmeren. Ja. ja. Ja, en um, het, het zijn drie roze driehoeken um, in een roze driehoek. Want veel mensen denken alleen maar, zeg maar dat het dat stuk bij het water is en zien dan later een podium. Maar velen hebben niet in de gaten dat dat eigenlijk de hoeken zijn van de grote driehoek zelf. Ja, die vormen samen drie, drie zijden van ieder 36 meter. Eén zijde, de één punt die wijst uh, naar het anne Frankhuis. Nou, het mag duidelijk zijn waarom het daar naartoe wijst. Eén punt wijst naar het uh, voormalig uh, hoofdkantoor van het COC in de stad. Uh, en één punt wijst naar het monument op de Dam. Uh -huh. En het, uh, uh, die punt dat is het punt waarop we eigenlijk altijd gedenken. Uh, uh -huh. Waarop de bloemen gelegd worden tijdens, uh, tijdens de dode herdenking. Ja. En wa waarom is er gekozen voor speciaal deze, uh, deze plek? Uh, uh, uh, heeft dat een, een, een reden? Uh, en ik was het makkelijk het om die plek te krijgen? Ik door aangewezen ik heb gezocht, maar ik weet het niet. Ah, Oké, okay, ja. Ja, want het nee. is in principe natuurlijk eigenlijk. Ja, het heet de Westermark, maar het is het voormalige kerkhof van de Westerkerk. Ja. Um, en wat dat betreft uh, toch wel een, een, een bijzondere plek natuurlijk, omdat je ja. in, zeker in die periode nog niet een automatische verbinding had met de Westerkerk. Nee. Die is er nu wel, hè? Aan de Westerkerk wat er tijdens het Pridelwijk het allergrootste regenboogslag van Nederland. Ja. Uh, dus dat is echt veranderd. Uh, dus Ze hebben ook wel eens uh, de kerk in regenboogkleuren gezet. Uh, dus dat, ook dat is veranderd in de loop der jaren. Uh, maar ja, hij is door de gemeenteraad aangewezen, die plek. Ja. Dus, uh, is, is het was is het een... idee was het Tondelpark, geloof ik. Maar dat is nooit gelukt. Ah. Ik vind dit eigenlijk een veel betere plek voor ja. een monument... dat zo druk bezocht wordt. Absoluut, absoluut. En hier kunt dus er zo heerlijk feesten. Ja. <laughs> ja. ja. ja. En, uh, en de, ja, de, de Olympics bekijken kijk, en al die andere kijk, activiteiten. Kijk. Ja, ja, en ik denk dat als je kijkt waar het uiteindelijk het meest voor gebruikt wordt, is voor individueel herdenken. Ja, ja, er uh, liggen altijd bloemen, uh, ik denk dat heel veel van ons uiteindelijk daar mensen herdacht hebben, na een, na een afscheid bloemen heen gebracht hebben, as hebben verstrooid. Uh, dat, dat, dat gebeurt daar heel veel. Uh, en daar gaan we vanavond ook invulling aan geven. Niet, niet zozeer individueel, maar mensen die dat willen komen samen, iedereen is welkom en wordt gevraagd een kaars aan te steken om zo het monument in het licht te zetten. Ja, ja. We gaan zo direct eventjes iets meer in op, uh, op het programma van vanavond. Maar heb je enige, uh, um, enige informatie over hoe dat 35 jaar geleden begon? Hoe, hoe is het monument onthuld? Wat waren de activiteiten? Nou, Het monument is uh, uiteindelijk onthuld door Elke Brinkman... de toenmalige uh, minister van, uh, van BVC. En dat was een CDA-minister, dus dat was ook bijzonder. Ja, bijzonder, ja. Uh, en uh, daarmee, daarmee werd het eerste vrijstaande Homo-monument ter wereld onthuld in 1987. Inmiddels zijn er natuurlijk meer, maar in 1987 was dat niet zo, dus Nederland liep wat dat betreft wel er heel erg voorop. Ja, ja dat, dat, dat we in Nederland heette wat dat betreft toen toch nog een gidsland, om het als het ware te zeggen. En ook ja. juist in die donkere periode uh, was, was met name in Nederland ook flink bezig om juist voorlichting te geven over die, uh, die hele aidsperiode. En uh, ja. op te komen voor de, voor de rechten natuurlijk. Ja. ja. Ja ja. ja, ja, Nou ja, en, en, en inderdaad een zeer belangrijk monument en uh, daarom zeker waard om uh, vanavond uh, uh, in het licht te zetten. Um, want dat gaan jullie doen met kaarsen, heb ik begrepen. Ja, uh, we gaan een, proberen een invulling te geven aan het individueel herdenken en dat wat meer met een groep. Uh, en dat is, we nodigen eigenlijk iedereen uit die zich verbonden voelt met het allemaal monument om te komen. Uh, en er is voor iedereen een kaars om aan te steken. En om die neer te zetten, met daarbij in gedachten nemen degene voor wie jij naar het Hulman komt. En we vragen mensen allemaal een bloem mee te nemen, je eigen favoriete bloem, of degene de, de, favoriete bloem van wie jij denkt, om zo het monument ook in de, de kleur te geven. Prachtig het is natuurlijk komen. al een kleurig monument, hè? het is gemaakt van, van roze hardsteen, mm -hmm. maar uiteindelijk geeft het dan ook veel meer kleur. Dus dat is het idee voor vanavond. Ja. Dus geen uitbundig verjaardagsfeest, maar een, uh, een samenkomst van mensen die zich verbonden voelen met die plek. Ja. Mooi. Een mooie, mooie gedenking, herdenking, eigenlijk als het ja, ware. Ja. Ja, ja, ja. Ja. En dan natuurlijk met die uh, ja, uh, een beetje koppelend ook naar die, die, die mooie tekst van Jacob Israël De Haan. Uh, naar vriendschap zoeken mateloos verlangen. Nu heb ik begrepen dat er onlangs. Daar was iets over te doen. Hè? Over dat gedicht. Of de, de, de tekst. Wat, wat was er. Nou, er zijn, letters, er zijn twee letters verdwenen. Ja, ja hoe, hoe is dat mogelijk? En welke nou, letters zijn blijkbaar, dat? Blijkbaar, Heeft dat met ons alfabet eruit, te maken? Nou, blijkbaar kun je die eruit lichten. Ik weet niet, wat erover, ik weet niet precies wat er over te doen is geweest. Maar dat weet ik wel. Ja. Uh, het, is, het is ook heel bijzonder dat er al zo vroeg uh, in de vorige eeuw geschreven werd over een, een, een homoliefde. Ja. Uh -huh. uh, en het is ook een hele mooie tekst die niet alleen op, uh, hij schreef het voor mannen, niet alleen op mannen van toepassing is, maar ook op vrouwen of op transgenders van toepassing kan zijn. Eigenlijk op iedereen die een liefde voelt, die misschien niet zo geaccepteerd wordt. Uh, en ik denk dat je hem ook zo moet interpreteren in de huidige tijd. Ja, nou, ja, dat is prachtig gezegd. Uh, van ene, aan ene jonge visser, Jacob Israël de Haan. Dat is het uh, gedicht waar we over spreken. Um, ja. Ik uh, wil je hartstikke bedanken voor, uh, voor dit interview, uh, Joost. Um, zoals altijd vragen we ook altijd nog om een uh, verzoeknummer. En uh, we hebben uh, gehoord dat jij erin hebt. En nou, we horen graag welk nummer dat is. Ja, ik uh, dacht dat het heel mooi zou zijn. Omdat het ook een hit was in de tijd dat het homo-monument werd opgericht. Don't leave me de zwevende comminaties draaien. Daar gaan we naar luisteren. Dankjewel en uh, ja. nou, een, uh, een mooie avond vanavond. Dankjewel en een hele goede uitzending. Dank je. Dankjewel. Dag. This is In kleur. Ja, de studio is even ingestort, maar dat maakt niet uit. Uh, het begint allemaal bij respect. Het gedenken van emancipatie is misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van onze strijd. Hierdoor verwerf je meer respect, draagvlak en uiteindelijk meer acceptatie. Hierin loopt wederom ons land uh, voorop. Want het eerste zogeheten Homo-monument ter wereld staat namelijk in Amsterdam. Waar precies 35 jaar geleden, tussen de Westerkerk en Keizersgracht. deze drie roze granieten driehoeken werden geplaatst. die dan samen ook weer een grote driehoek vormen. Net als deze plek telt Nederland sindsdien op meerdere plekken belangrijke monumenten. om de LHBTI-normen en waarden een warm hart toe te dragen. Maar wat maakt deze plek nou zo essentieel, ook vandaag de dag nog? Nou, eigenlijk is dat heel simpel. Gedenkplekken zeggen namelijk in het algemeen iets over de waarde van hetgeen daar wordt herdacht. Vaak een bijzonder moment, periode of strijd, zoals de lbti emancipatie door de jaren heen. Sinds 1987 een bijzondere plek dus in onze samenleving. In 1970 werd uit protest vanuit de LHBTI-hoek uh, al eens aandacht gevraagd... ...tijdens de 4 en 5 mei herdenking op de Dam... ...om ook het leed van hun groep niet te vergeten... ...die tijdens de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ook uh, plaatsvond. Jongeren die toen deze actie op touw zetten... ...werden zelfs gearresteerd toen ze poogden een krans te willen leggen. Vanuit het COC heeft het uiteindelijk daarna nog 17 jaar geduurd... ...voordat het homo monument er dan uiteindelijk kwam... Een wens die sinds 1961 al leefde, kan je nagaan. Even naar een stukje historie en de betekenis van deze bijzondere plek. Waar de drie driehoeken naar toe wijzen, hebben ieder voor zich een betekenis. Dat zette Joost Veldman daarnet al even goed uiteen. En het thema van deze roze driehoeken is gebaseerd op het feit dat gevangenen in concentratiekampen een driehoek hadden met een specifieke kleur. Die afhing van de reden van gevangenschap. Duitse mannen die vanwege hun homoseksuele geaardheid gevangen zaten in de concentratiekampen van nazi-Duitsland moesten een roze driehoek dragen. In Nederland is dit niet ingevoerd, maar eind jaren 60 werd deze roze driehoek wel als geuze symbool overgenomen door de beweging voor gelijke rechten van homo's. Zo simpel is het ook wel weer, daarom de vorm van het monument bij de Westerkerk, Die overigens steeds vaker in regenboogkleuren wordt gezet, die kerk dan. Maar ja, het gaat uiteindelijk om een teken van respect... waar ik al mee begon, respect voor mensen en hun verhaal. Je kunt je kunnen verplaatsen in iemand anders. Dat was destijds al een flinke uitdaging, maar nu nog belangrijker dan ooit. In een tijd van de polarisatie, basis, eh, basisverworvenheden die onder druk staan... en onzekerheid over je eigen veiligheid en vrijheid. Hand in hand kunnen lopen over straat met wie je wil. Daar heb ik het eerder al eens over gehad... Monumenten functioneren vaak ook als een symbool natuurlijk, de culturele waarde, het tastbare verleden. Dat verleden van de LHBTI-gemeenschap dat bestaat uit pijn, bewogen protesten, jarenlange strijd en uiteindelijk natuurlijk vele overwinningen. Denk daaraan, juist vandaag, nu we 35 jaar een plek hebben in de openbare ruimte die deze groep de ruimte geeft om waardig te herdenken. 30 jaar na de opening van het monument... werd overigens nog een strenge religieuze anti-homo-verklaring... ondertekend in Nashville... gesteund door de SGP in Nederland... en wellicht ook door wat andere cultuur-christelijke stromingen. Een document dat van alle kanten schort aan enig respect. Respectloos voor het bestaan van je naasten... omdat die toevallig niet in het bekrompen familiebeeld past... Aan de, uh, is aan de orde van de dag. Juist de christelijke gedachten... Die op honderden plekken in de wereld een gemeenschappelijke samenkomst kunnen faciliteren in een kerk. Daarvan zou je ook respect verwachten voor ons verhaal. Daarom is het behoud van gedenkwaardige plekken als het Homo-monument in Amsterdam zo van belang. Maar ook om het internationaal te trekken en daar te kijken hoe je LGBTI-herdenkplekken kan realiseren. Letterlijk staat, er, staat het internationaal Homo-monument in Den Haag. weer in Nederland, toch wel een beetje trots. Naar vriendschap. ...zulke mateloos verlangen. Vergeet dat niet, want ons land ook betekent voor deze symbolen van dat tastbare verleden... ...het verleden dat vandaag de dag soms dichterbij dreigt te komen dan eerder. Laat zien dat je ruimte geeft voor ook de, uh, voor ook de vredige herdenkingsmonumenten van iedereen... ...ongeacht bedoeling, achtergrond, het individuele verdriet of een heel klein persoonlijk verhaal. Koesteren als samenleving juist deze plekken van verbondenheid... Dat is pas echt een teken van respect. Mooi. Jelmer's journal in kleur. 'Cause I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. 'Cause so I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith. faith. Speaking grey to match the shade on the inside of my brain I decay when my tongue touches the edges of your name White lies are colored by context And oh my god, I've lost my insight Queen met Colors of You. Prachtig mooi ingetogen nummer. En daarvoor George Michael met Faith uit 1987. Hoe Langs, kan het ook ja, anders? Mooi aansluitend, inderdaad, <laughs> op zeg, die 35-jaar Homo-monument. En ja. een mooie column, uh, Jelmer. Waarin je zeg maar, het hebt over respect. En niet alleen voor het Homo-monument, maar voor alle monumenten. Ja. Groot en klein over de hele wereld. En uh, met respect uh, bejegenen voor wat voor een afkomst dat dan ook is. Het gaat om het gedenken en het herdenken. Um, we gaan lekker door naar het ja. uh, laatste gedeelte van uh, Rainbow Radio Zandvoort. Laatste interview weer. En dat is Arno Schouten. En we gaan met Arno nu aan de telefoon, als het goed is. Ja, het goed is wel, hè? Ja. Hey Arno. Hallo. Hé, ah, hey, welkom. Hallo. Leuk dat je even mee wil werken aan dit interview. Ja, prima. Uh, Arno, voor de luisteraars. Wie ben jij, ja. uh, wat doe je in het dagelijks leven... en hoe ben je geleerd aan de LHBT community ik ben Arne Schout, ik woon in Haarlem. Uh, ik ben, ja, het, het vrijwilliger eigenlijk, zo kan je het noemen. Yeah. En uh, gelineerd aan de, de, de community Ja, ik ben bestuurswit van het CWK-Kennemerland. Uh, daar ben ik uh, in Haarlem mee bezig. En al een jaar lang, ik, ik was 17, toen kwam ik het COC binnenzetten zeg maar. Mm -hmm. En nog wat een tijd gewerkt, maar op een gegeven moment ook weer teruggekeerd in het vrijwilligerswerk. Uh, dat doe ik nog steeds dus. Dat oh, mooi. Je het aan, aan, aan de community, zeg maar. ja. En je doet heel veel binnen het COC, kan je in het kort? Want ik weet, weet dat je kort. heel veel doet, maar probeer ja, in het kort, kort te vertellen nou, wat je allemaal doet. Bij het COC Cameron verzorg ik de website. En uh, verzorg ik de, de Facebook en dat soort zaken, PR. En ik heb een aandachtspunt op de Roze Ouderenzorg. En dan ben ik voornamelijk uh, contactpersoon bijvoorbeeld bij het Renald Huis in een roze zorgteam. In een mm. roze Loperteam eigenlijk. Ja, precies. Ja, dat, dat doe je ook. Ja, ja, je bent ook ja. Roze 50 plus ambassadeur, hè? Ja, daarnaast ja. ben ik ook Roze 50 plus ambassadeur, dus ik combineer die, die combineer die twee, ja, die twee petten een beetje. En dat, dat gaat goed, want het vult elkaar heel goed aan. Mooi. En uh, ja, dan ben ik ook voor ons, dat Nederland, Nederlands, is heel actief bezig op het gebied van PR en website en dat soort zaken. Dus ik daar heb er best wel druk mee eigenlijk. Ja, ja. In Haarlem ben je dus ook druk bezig. Er zijn aardig wat initiatieven ook ondertussen. Ja. Ja. Onder andere ook door de gemeente ondersteund. Hè. Dat, uh, oh. Maar één daarvan is dus het Queer Café. En daar uh, hebben we je eigenlijk voor uitgenodigd... om daar wat meer over te horen. Wat is het Queer Café? Nou, Queer Café is eigenlijk een nieuw, nieuw initiatief. Sinds kort, of sinds kort, doen dus een paar maanden gaande... Uh, ...omdat uh, bij het 72 eigenlijk wel iets vonden van ja, er, er is voor, kijk voor de roze 50+, plus, hè, voor 55+, zeg maar... ...is er best wel wat uh, in de omgeving te doen. Ik we even de Roze Salon Haarlem en de Roze Salon Velsen. In hoofdlop zijn er initiatieven ontstaan voor die 50-plus-categorie, uh, maar eigenlijk voor, voor, voor, voor uh, mensen van 18 tot 10 uh, tot is er eigenlijk weinig... Uh, nou, dan we dan moeten we kijken of we daar iets voor kunnen organiseren, een nieuwe initiatief. En Queer Café is daar een nieuwe initiatief voor. En daar uh, nou, staan wel, ja, mensen die zich interesseren als queer en of LGBT, zijn uh, zeer welkom te komen. Oh, dus, dus, er wordt, er dus gauwde gauwde het is heel speels. Ja, er wordt gehouden bij het badhuis uh, in Haarlem. Ja. Yeah. En dat... Uh, dus het, is het verschil hè, tussen ja. het queercafé en de Roze Salon is eigenlijk de leeftijd. Nou, niet ja. Mensen van, van, van 50 plus zijn bij queercafé ook welkom. Ja. Maar de Roze Salon richt zich meer op de, de 50 plus, zeg maar. Precies, ja. We ja. pakken die leeftijd in de categorie helemaal en dat is uh, prima. En, en wat wordt er gedaan? Alleen maar een drankje gedronken? Of wordt er, zijn er ook optredens? Uh, is er muziek? Is er wordt gaat, gedanst? Ja, nee. Het gaat eigenlijk om, uh, om mensen ontmoeten. Mensen spreken, mensen zien, borrelen, uh, gezelligheid. En, want dat is toch wel waar mensen behoefte aan hebben, denk, denken wij. Ja, ja. precies. Ja. Sowieso. Ik, maar er wordt dus maar, niet... Maar, maar wat we ook doen is bijvoorbeeld mensen uitnodigen met ideeën te komen. Dus als jij een idee hebt bijvoorbeeld... Ja. Dan uh, kun je dat aankaarten aan en aangeven. En dan uh, de organisatie daarmee mee, mee, iets mee gaan doen. Dus okay, de organisaties vanuit het COC kunnen we ontstaan in samenwerking inderdaad met het badhuis. Mm -hmm. En dat is juist een leuke combinatie, want het is een hele leuke plek. Ja, zeker. Absoluut. Ja. ja. Dat is wel leuk. En op uh, welke, welke dag is het Queer Café? Het en welke op, uh, tijden? Uh, moet ik even goed nakijken hoor. Even op de derde... Ja, dat hou ik niet allemaal bij. maar <laughs> uh, De derde... Zondag van de maand. Derde zondag van de maand. Oké. Okay. Ja. En, en hoe laat? Uh, van drie tot vijf dacht ik. Van ja. drie tot vijf. Ah, mensen moeten maar even op de website van COC Kenneland kijken. Voor de, inderdaad, maar van drie tot vijf is dat... Ja, ja, oké, okay, van drie tot vijf op Zondag, zondagmiddag. En um, in het badhuis dus, in Haarlem? Ja. En moet je daar nog wel kaartjes verkopen? Of nee, joh, kan je daar is, gewoon vrij, naartoe? dat is vrij toegankelijk. Vrij toegankelijk, oké. Okay. Nou, dan uh, heb jij nog vragen, Ronald, uh, aan Arno. Ja, zeker. Sorry, ik heb net mijn mond vol. <coughs> maar, <coughs> uh, is er is in uh, uh, binnenkort is er, meestal 8 september, is er ja. een speciale openingsfeest in het patronaat. Ja, dat klopt. In het patronaat. Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, is dus eigenlijk het leuke van, die, van, de, van het patronaat is het patronaat omarmt de, de, de, de lapti gemeenschap in Almere. Zeker. En uh, ze waren heel blij ons te ontvangen voor de, de openings, uh, openings uh, ja, de openingsmiddag voor het uh, nieuwe seizoen. En dan in het, het pad na deze keer en dan hebben we een programma met wat uh, dj's. De, de, de line-up is uh, er komt een, een bingo door Mark, dus het is eigenlijk only two new uh, singles, zeg maar. Mm -hmm. En DJ tot van de Trutty komt en dj's Sky, die komt ook langs. En dat is, uh, het, dat is dus de 18e van. Ze uh, kijken vanaf open vanaf 1500 uur. Kijk, 8 en, uur avonds. Ah, hartstikke. En, en moet je daar wel kaartjes voor kopen of kun je daar ook gewoon voor? Locaties. Ook gewoon lekker binnenlopen naar de 18 ja, september vanaf. de patronat, cel 2 inhalen. Ja. Dus dat is een uh, prachtige zaal om lekker ja. uit je dak te gaan en te ja. dansen in het openingsseizoen ja. van Kwik. Uh, ja, van, van... ja, en ik vind uh, het juist zo leuk dat Patronaat zich daarvoor dat stel Ze dus waren heel uh, blij met het initiatief. Ze vonden het heel leuk. En ze zeiden van nou, daar willen, willen we graag aan meewerken. Ja, ja. Haarlem ja. gaat bruisen, hè? Inmiddels. Ja, Haarlem, Haarlem is juist... helemaal. Uh, Regenboog staat <laughs> goed. Uh, ja, ja. Helemaal, het, is, het is juist zo fijn dat er weer nieuwe dingen ontstaan. Want Haarlem, ja. Het is een tijd lang behoorlijk stil geweest op het gebied van uitgaan voor mensen, natuurlijk voor de gemeenschap. En het is fijn dat ik er nieuwe in wil ontstaan. Ja, en dat als tien jaar regenboogstad, is dat toch inderdaad wel een... Precies, want het nou. is tien jaar ja. regenboogstad. Hè? Ja, daar, daar gaan we het dan volgende maand verder krijgen. over hebben. Maar ja. uh, dat klopt, ja. ja. Nee, hartstikke goed. Arno, heb jij nog ja. iets toe te voegen aan dit interview? Nee, ja, ik denk het net zo. wel. We hebben gehad waar we het over wilden hebben, toch? Ja, toch? Ja, nee. Dan, uh, ook, uh, de... een nieuwe café, queer café. En, uh, ja, nog, en nog één ding. Er zijn natuurlijk ook nog andere... Voor, voor de Haarlemers, voor de, voor de jongeren in Haarlem... zijn natuurlijk ook uh, nog andere activiteiten. En dat is natuurlijk ook de... de, de bijvoorbeeld... even zien, heb ik hem... De, de, die, die, die oude. oude uh, uh, ik moet even op de website kijken, maar oh, sorry. <laughs> ja, ik kijk gewoon op de website. De Walking Closet. Oh ja. ja die ontstaan school. vanuit uh, de, de hogeschool, een groep op de hogeschool, uh, jongeren dus, en die, die organiseren ook avonden. Dat is wel heel leuk eigenlijk. Oké, okay, dus, dus, dus er gebeurt best wel al wat. En uh, geïnteresseerden kunnen dus zoeken naar Walking Closet. Ja, close Closing op de website van de CCC Cameland, is dat het film? ja. Nou, super. Nou, dan hebben ja. we jonge mensen ook uh, in ieder geval uh, iets leuks uh, in Nou, ja, Het is heel belangrijk dat, dat iedereen, uh, iedereen bereikt wordt. En uh, jongeren, je hebt natuurlijk ook nog jongeren oud in Haarlem voor de jonge ja. leeftijd. Ja. Dus jongeren van jongeren van 14, 15, misschien nog wel jonger, tot en met 18, 19 jaar zo, van die leeftijd. En die gaan ook wel gang op, op, op de zaterdag in, uh, in Haarlem. Oké. Okay. Voor de maand. Mooi. Ook om allemaal op de website te vinden eigenlijk. Op allemaal op de website de. te vinden van CFC ja. Kermeland en dan agenda ofzo. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed. Ik denk uh, dat we er dan wel zijn. En ja. jij had een, een, een uh, verzoeknummer. Oh ja, een verzoeknummer. Ja, ik zat te denken, wat moet, nou, wat moet ik nou vragen? Het is een beetje een zoeknummer. Wat wel? <laughs> <laughs> ik hou van Motown namelijk en ik vond het een beetje, het is een, beetje een zoet nummer. Maar uh, door de stem van John Osborne ik kreeg dat nummer iets rauws en ik vind het gewoon een heel mooi nummer daardoor. En het heet What Becomes of the Broken of Heart. Broken Heart is. Ja, het is, heel, het is heel zoet, maar het is, ik vind het wel een prachtig nummer. Oké, okay, nou dan gaan we die heel draaien fijn, Arno. Ja, heel fijn dat jullie die draaien. Dankjewel voor de interview okay. en tot de ja. volgende keer weer. Oké. Okay. Oké, okay, ja. succes. Come <laughs> Was time van de Culture Club. En ja. ook weer uit 1987. Prachtig, prachtig nummer, inderdaad. Nee, niet 1987. Nee, nee, nee. Deze nee. hebben er gewoon ingegooid omdat we het gewoon een mooi nummer vonden. Onlangs op de radio hoorden. Dachten oh, die moeten gewoon weer in. Ja, precies. Dat was het ja, techniek dat dat ja, van de Ja, we naderen het einde, inderdaad, en zijn concentratie een beetje weg. Ja, we spanningsmogens. <laughs> <he. laughs> dus uh, we gaan uh, snel even door naar de agenda. Goed plan. Wat nou, is er vanavond? Uh... Nou ja, vanavond is er natuurlijk zag mij dan, uh, de bijeenkomst of uh, de, de herdenking van de onthulling van het Homo monument uh, 35 jaar. Dus uh, kom je kaarsje aansteken om uh, iemand die speciaal voor jou is te herdenken en neem je favoriete bloem mee. He? Omdat ja, het een kleurig ja, monument precies. is. Ja, precies. Ja. Of van degene waar je die je wil herdenken. Precies, precies. Ja, vanavond ja. om 8 uur. Acht uur. En... Wat ik, heel wat anders. In Heemstede heeft tegenwoordig ook een regenboogborrel. Eee. En die is verplaatst. Die was op de tweede dinsdag van de maand. Die is nu op de derde dinsdag van de maand. Dus dat is even belangrijk voor de mensen die naar de borrel in Heemstede gaan. Derde dinsdag van de maand tegenwoordig. Vanaf dus nu, september. Dan is er ook een oproep voor artiesten. Want ze gaan een open podium doen, voor drie keer. Dus dat is tot en met december dan. Uh, open podium. Uh, ja, of tot en met november. Nou, open podium. En dan vragen ze artiesten... die een kleine optreden... van twintig minuten, half uurtje... willen doen. En dat mag professioneel. Maar dat wordt niet betaald. Dus als je het doet, dan doe je dat... om promo voor jezelf uh, te doen. zeg maar. Of amateurs, mogen ook. En die kunnen zich aanmelden... bij... Ja, nou, waar mogen ze zich aanmelden? Dat weet ik dus niet. Oh, dat weet je niet. Oh. Zoek het op, op Google. Zoek het op Google en dan... Er, er, er, niet dan kom je er op Ergens in Heemsteden. Nou, dat gaan we dan even opzoeken. Geef maar kijken uh, of we dat nog kunnen krijgen. Loco Café in Heemsteden. Loco Daar kan je sowieso aanmelden. Oké, okay. dat, dat is ieder wat een groeien. Nou, dat is een mooi vraagje. Uh, we ronden hem snel eventjes af. Want in aanloop naar de coming out day op 11 oktober... krijgt regenboogvlaggen voor Friesland... En Nederland een vervolg. En uh, nou, dat is een, een, een mooi item dat we volgende keer gaan, uh, gaan aanpakken. Ja. Maar uh, kijk in ieder geval al op uh, www.regenbogenvlaggenvoorfriesland.frl. Uh, Friesland gaat daar dan natuurlijk over. Ja. Oh, ja. En dan hebben we nog een hele uitgebreide agenda die we niet gaan behandelen. Maar als je naar de Gaykrant gaat, dan zie je daar een prachtige agenda staan voor september. Met nationaal en internationaal nog allerlei soorten van Pride en aandacht. Pandora Festival, Pride Photo Award, Rotterdam Pride enzovoort. enzovoort Wat er nog allemaal te doen is. Dit was het weer. De eerste in september en de volgende is op 3 oktober. Ook weer van 12 tot 2. Wij gaan er lekker uit met nog een nummertje uit 1987. Mel Kim, Respectable. Show on every night.